5 uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Kritisch rapport over spoorbeheerde ProRail schokt Kamer. Amsterdam moet komende jaren minimaal 80 miljoen extra bezuinigen. Een kerstverse Nobelprijswinnaar drie dagen geleden overleden. De meeste partijen in de Tweede Kamer zijn geschokt... door het rapport van de Algemene Rekenkamer over spoorbeheerde ProRail.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 De krantenwebsites zijn inmiddels vrijwel allemaal weer in de lucht... maar de advertenties zijn uitgeschakeld. Het internationaal strafhof in Den Haag gaat een onderzoek instellen... naar het geweld in Ivoorkust. Na de verkiezingen, eind vorig jaar, braken daar hevige gevechten uit... toen president Bakbo de overwinning van zijn rivaal Watara niet wilde erkennen. Er vielen zo'n 3000 doden in het West-Afrikaanse land... en enkele honderden mensen werden zonder proces gevangen genomen. Bakbo werd in april dit jaar gearresteerd en afgezet.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 De A6 van Jouren naar Emmeloord is nog steeds dicht... tussen Oosterzee en Lemmer na een ongeluk met een vrachtwagen. Er staan 3 kilometer file en verkeer richting Veveland... kan beter omrijden via Zwolle. Op de A9 Alkmaar richting Diemen is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Die is door de middenberm gereden. Russen knooppunt Badhoeverdorp en knopend Holendrecht staat 11 kilometer file. De linker rijstrook is daar dicht. Verkeer kan beter omrijden vanaf knooppunt Badhoeverdorp... via de Ring van Amsterdam, eerst richting Amsterdam... en daarna richting Amersfoort...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 8 over 5, goedemiddag. Cijfers liegen niet, is het nieuws van deze middag. En kritiek is dan logisch als die cijfers slechter uitvallen. Zo heeft ProRail meer dan een miljard euro niet aan onderhoud besteed... terwijl dat wel de bedoeling was, constateert de rekenkamer. En Griekenland krijgt wederom de begroting niet rond. De cijfers kloppen niet. Het komend half uur sporen we naar Luxemburg en naar Den Haag... voor de consequenties van deze negatieve cijfers. Perron 1, Den Haag. Er blijft dus veel te veel geld op de plank liggen bij ProRail. Ruim 1 miljard euro. Geld dat bedoeld is om het treinverkeer beter en veiliger te maken. Dat blijkt uit een rapport van de Algemene Rekenkamer. De Tweede Kamer maakt zich grote zorgen over de situatie bij de spoorwegbeheerder. Politiek redacteur Margreet Boer. Het gaat om ruim 1 miljard euro, zegt de Rekenkamer. Geld dat bestemd is voor het onderhoud van het spoor. En geld dat er ook voor moet zorgen dat er meer treinen kunnen gaan rijden. zodat de reiziger er beter van wordt. Maar dat geld wordt dus niet uitgegeven. Foute boel, volgens Charlie Abtroot van de VVD. Ik maak me echt zorgen. Ik maak me echt zorgen dat de, de, het is voor de treinreizigers slecht het is. voor de belastingbetalers slecht. En ik denk echt, als wij niet ingrijpen bij ProRail. dan blijft het jarenlang moedig. Dus wat mij betreft, eerst de boel op orde uh, brengen. En dat, dat moet met spoed nu gebeuren. ProRail heeft de zaak dus niet op orde. Onbegrijpelijk, vindt de Partij van de Arbeid. Juist in deze tijd, dat de economie wel een impuls kan gebruiken... is ProRail laks met het uitgeven van geld. Jacques Monas. Deze directeur, maar ook de minister, moet aangeven... dat er op dit moment geen sprake kan zijn... dat er nu geld op een plank blijft liggen... terwijl de, dat spoor beter moet functioneren. ProRail doet er heel lang over om aan te besteden. En doet dat ook vaak maar in een paar maanden per jaar. En dat, dat, dat moet dus gewoon veel, veel beter. Dat geld moet uitgegeven worden, want daar... Daar hebben we dat voor, voor, voor vrijgemaakt, namelijk dat die treinen gaan rijden. De VVD'er Abtroot. Dit is werk wat ze al jaren doen. Ze barsten van de mensen, ze barsten van het budget. Maar het is gewoon een slecht bedrijf. Het is eigenlijk het feit van het staatsbedrijf ProRail dit. Harde woorden vanuit de Tweede Kamer over ProRail dus. Maar ook minister Schult van Verkeer krijgt er van langs. Van haar partijgenoot van de VVD Abtroot... Maar ook van Monas van de Partij van de Arbeid en Ineke van Gent van GroenLinks. Het probleem zit het erin dat er nog heel veel zaken als het gaat om uh, veiligheid, uh, onderhoud uh, aan het spoor... Uh, het aanleggen van nieuwe stations, dat dat allemaal veel langer duurt uh, dan nodig is. Ik denk dat dat jammer is, want we moeten zorgen dat het spoor op orde is. Ja, de die minister uh, steeds een beetje haar schouders ophaalt of ze er niks mee te maken heeft. Maar de minister is natuurlijk gewoon eindverantwoordelijk. Ik merk steeds bij minister Schultz uh, dat ze voortdurend zegt, nou, daar ga ik niet over, daar ga ik niet. Over. Over. Ja, ze gaat er wel over, want het is ons belastinggeld. Eh, ik eh, kijk wel de minister aan, die is verantwoordelijk... en die moet dus ook als de sodemieter zorgen dat de maatregelen worden genomen door ProRail... wel netjes met belastinggeld omgaan. Minister Schult wil nog niet reageren... omdat de Tweede Kamer bezig is met een groter onderzoek naar het spoor. Maar ze laat wel weten dat het bedrag dat ProRail nog op de plank heeft liggen... veel lager is dan die 1,1 miljard euro die de Rekenkamer noemt. En een ander kritiekpunt van de Rekenkamer... Namelijk dat de minister de Kamer niet goed heeft geïnformeerd... als het over ProRail gaat, is volgens de minister ook niet juist. De Partij van de Arbeid vraagt morgen een spoeddebat aan over deze kwestie. Magreed Boer, en behalve het gebrek aan reactie van minister Schulz, eh, hebben we ook geen reactie mogen ontvangen, mogen ontvangen van ProRail. Geen reactie, geen commentaar. Binnenkort dus die hoorzitting. En dan kunnen ze zich uitspreken over de rapportage van de Rekenkamer. De websites van regionale kranten zouden vanochtend weer veilig moeten zijn... maar dat bleek toch niet het geval. Bezoekers konden meldingen van een virus krijgen... als op sites kwamen van bijvoorbeeld het Brabants Dagblad en de Gelderlander. En ook op een website als nieuws.nl. De virussen zouden verstopt zitten in de advertenties. Roel Schouwenberg is virus, virusonderzoeker van Kaspersky. Wat, wat doet het virus nu eigenlijk? Nou, het, het virus... Uh kan een aantal verschillende dingen doen. Uh, we, we hebben te maken met, een, uh, met twee componenten. Eén component is eigenlijk onzichtbaar... en is ontzettend lastig te, te, te vinden... voor zowel uh, de gebruiker als, als een viruskender. En de tweede component is ontzettend zichtbaar... En, uh, uh, de tweede component pretendeert een, uh, een, een daadwerkelijke virusscanner te zijn. Uh, en uh, die, het motief daarachter is dat uh, uh, cybercriminelen uh, mensen zo geld willen aftrogelen door een, een product te verkopen. Want de gebruiker wordt erop ge geattendeerd dat er een viruscrash zou zijn. En dan word je naar een website geleid waar je dan een, een, een pakket kunt kopen waarmee je het virus kunt uitschakelen. Uh, precies, maar dat uh, pakket is, is nep. Het doet niks. Het is een, uh, een, een lege schil. Uh, en dit is uh, een van de meest populaire dingen die cybercriminelen momenteel op internet doen. Met welke bedoeling? Uh, zo, zo worden in, in totaal uh, internationaal honderden miljoenen uh, euro's uh, verdiend. Aangezien uh, redelijk veel mensen uh, nog uh, uh, voor deze scam uh, lijken te vallen. En er uh, 50 tot 100 dollar uh, per keer uh, wordt gebeurd. En uh, ja, dat, dat, dat, uh, dat helpt zo op. Maar wie verdient daar geld hieraan? Uh, de cybercriminelen uh, hebben... Uh, ondergrondse economie en uh, waarschijnlijk is uh, het hoofdpakket uh, ge gecreëerd door mensen in Rusland of Oekraïne en uh, die hebben een netwerk van uh, resellers uh, die dan als taak hebben dat softwarepakket te promoten De dus uh, we, we weten niet precies wie, uh, wie hier nu direct achter zit ach achter deze hek uh, maar uh, er wordt zo ontzettend veel geld verdiend is het al een oud virus dan? Uh, uh, dit virus uh, zelf is, uh, is niet oud. Maar uh, we, we zien uh, op een jaarlijkse basis zien we nieuwe varianten van dit virus. En uh, de, de virusmakers zijn continu bezig met hun, uh, hun creaties aan te passen. om uh, zo uh, detectie door virusscanners uh, te vermijden. of in elk geval proberen te vermijden. Ja, dat virus zou verspreid zijn via het advertentienetwerk... van de website van deze regionale kranten. Is dat een gebruikelijke manier om te opereren? Uh, de meest populaire methode om, om virussen te verspreiden uh, momenteel... is door middel van het hacken van uh, legitieme websites. Uh, de, de, de, wat we nu zien is, is een beetje anders... omdat uh, de criminelen achter uh, de advertentienetwerken zijn gegaan. En, dat, dat komt uh, aan zich uh, minder vaak voor. Nog, nog steeds redelijk populair, maar minder vaak voor. Wat echter uh, erg interessant is... is dat uh, uh, dit niet het enige advertentienetwerk is... wat uh, de afgelopen weekend uh, gehackt is. Zijn die wel goed voorbereid? Heel, heel kort... Uh, de cybercriminelen zijn uh, continu bezig met het uh, vinden van, van nieuwe lekken. En uh, als men een nieuw lek kan vinden in een advertentieplatform... dan uh, kunnen ze op zo'n manier miljoenen gebruikers in één keer uh, treffen. De realiteit van vandaag. Het zal vandaag en morgen zeker ook niet ver veranderen. Roel Schalenberg, virusonderzoeker van Kaspersky. Hartelijk dank. Mijn plezier. En opnieuw zijn de Europese ministers van Financiën bij elkaar om over Griekenland te praten. Wat doen de financiële problemen met de Griekse belastingambtenaren? Straks een reportage. Het Gerrissen, je noemde het een, een normale maandagspits. Is dat om kwart over vijf ook nog steeds het geval? Nee, dat is, dat is wel veranderd. Het is drukker dan normaal op maandag. Er staat nu bijna 200 kilometer file. En de meeste vertraging heet ze verkeer in de regio Amsterdam. Zoals op de A9, ook maar richting Diemen. Daar staat tussen knop en en Knoopend Holendrecht. 11 kilometer file. Daar is een vrachtwagen door de middenmerm gereden. De linkerrijstrook is daar dicht. Verkeer richting Diemen kan omrijden via de ring van Amsterdam. Dan nog een lange file op de A12, Utrecht richting Duitse grens. Daar staan veel Duitsers die een lang weekend in Nederland hebben doorgebracht. Tussen afrit Oosterbeek en Zeven naar 19 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Tim Overdijk. In Luxemburg zijn de ministers van Financiën van de 17 Eurolanden opnieuw bijeen om te praten over de Eurocrisis en over Griekenland natuurlijk. Gisteravond maakte de Griekse regering bekend dat het niet is gelukt om het begrotingstekort voldoende terug te dringen. Eurocommissaris van Financiën Olli Reen zei er bij zijn aankomst in Luxemburg het volgende over. It seems that Greece is likely to miss the target this year. But as I said, it's essential now that we will assess the measures, we will review the figures, and once we have done that we will present this in the compliance report to the Eurogroup ministers. Het is nu belangrijk, zegt hij, dat we de cijfers beoordelen. Als dat is gebeurd, zullen we ze in een uitgebreid rapport... aan de ministers van de eurolanden aanbieden. In Luxemburg is ook Chris Ossendorf, waar jij volgens mij net minister van Financiën de jager hebt opgevangen. Wat zei hij, hij, zei hij over deze bijeenkomst? Ja, hij probeert natuurlijk net zo onderkoel cool te zijn als de eurocommissaris. Ze zeggen natuurlijk allemaal, we gaan rustig naar de cijfers kijken. En we wachten op het rapport van de Trojka. Dat is het rapport van de Europese Commissie, de Centrale Bank... en het Internationaal Monetair fonds, die moeten uiteindelijk de conclusie voor gaan leggen, wat doen we nou met die cijfers? Dus de jager hield eigenlijk net als de eurocommissaris de boot een beetje af. We moeten er nog eens goed naar kijken, is eigenlijk de mededeling op dit moment. Terwijl we de Griekse cijfers kennen, Chris, wat kunnen we daaruit concluderen? Ja, de conclusie is natuurlijk glas helder. Griekenland houdt zich niet aan de afspraken of kan zich niet aan de afspraken houden. Hè. Het is maar hoe je het bekijkt. De tekorten zijn op dit moment groter dan was afgesproken. Het. Zoveel is zeker. Uh, afgelopen juli hebben de regeringsleiders met Griekenland afspraken gemaakt. Dat ze opnieuw met miljardensteun overeind gehouden worden. Onder één belangrijke voorwaarde. De Grieken moeten echt zo snel mogelijk af van die enorme tekorten op hun begroting van ieder jaar. Nou, de duurt is dus allemaal langer dan gepland en uit de cijfers blijkt dat dat nog wel even gaat duren. En dus uh, is het nu weer een probleem op het bordje van de ministers van Financiën waar ze nog niet uit zijn. En dan hebben ze dus een aantal oplossingen die ze vanavond kunnen bespreken. Tussen welke oplossingen kunnen die ministers van de Eurolanden precies kiezen? Betalen of betalen of failliet gaan. Dat zijn eigenlijk de opties. Um, drie opties. Je kunt nu betalen, de volgende 8 miljard betalen die Griekenland nodig heeft. Um, je kunt het ook niet doen, maar dan kan Griekenland zijn ambtenaren salarissen niet meer betalen en gaat het land failliet dan hebben we een groot probleem. Alternatief is dat er nieuw geld beschikbaar moet worden gesteld, maar dat zal dan moeten gebeuren door of de belastingbetaler, jij en ik, of door de banken. Het probleem is alleen dat de banken betalen nu al 21% van de kosten. Die willen niet nog meer betalen. Als zij het niet doen, zullen wij het moeten doen. Dat is een beetje de padstelling waarin we zitten. Even voor de helderheid, Chris. Je hebt het over 8 miljard euro. Uh, dan gaat het ook nog steeds als onderdeel van die eerste leen voor Griekenland. Ja. toch? Hè? We hebben het nog niet over die tweede. Nee, we hebben het nog steeds over de eerste lening van Griekenland... die nodig is om het land overeind te houden... in aanloop naar het tweede pakket, wat deze zomer is afgesproken. Maar dat pakket, dat is nog naar alle parlementen in Europa aan het gaan. Dat is grotendeels geratificeerd, maar nog niet helemaal. En tot die tijd houden we het vol met het oude vangnet... wat ook nog niet helemaal klaar is. Om er even te schetsen hoe lastig het hier gaat in de vergaderzaaltjes. En hoe lang is dat vol te halen? Ja, eigenlijk niet meer, maar het is nog steeds het oude verhaal. We zijn aan het bouwen aan een vangnet... om banken overeind te kunnen houden en andere landen overeind... Te houden. Zodra dat vangnet klaar is, heb je een mogelijkheid om schoon schip te gaan maken met Griekenland. Maar dan nog moet je eerst de tekorten van de huidige begroting van Griekenland hebben opgelost. Dus ze moeten echt zorgen dat ze en die ambtenaren ontslaan en dat er bezuinigd wordt in het land. En dan kan hier gepraat worden voor de grote schoonmaakoperatie. En dat zou inderdaad zijn bijvoorbeeld het kwijtschelden van de helft van de schuld van Griekenland. Zover is men hier nog lang niet. In Luxemburg, Chris Ostendorf, dankjewel. Die hervormingen, die bezuinigingen, dat is al te merken in Griekenland. een nieuwe ronde. VRT-verslaggever Jens Fransen trok in Athene naar een van de grootste belastingkantoren. En hij sprak er, anoniem weliswaar, maar hij sprak er met het hoofd van het kantoor... die die extra belastingen zal moeten innen. Dit ogenblik loop ik in het belastingskantoor van Piraeus. Heel weinig volk, maar opmerkelijk, het kantoor is al open in tegenstelling tot vorige week want toen staakten de belastingsambtenaren. In de gangen staan grote plastieke zakken, een beetje zoals vuilniszakken, met allemaal papieren omslagen in. De belastingsadministratie gaat de komende jaren heel erg belangrijk zijn. Want het zijn tenslotte deze mensen die, uh, die hogere belastingen zullen moeten innen. Maar omgekeerd zijn het ook deze mensen die verbeterd worden... Dat ze de voorbije jaren de belastingen nooit geëind hadden. Ik ga kijken of van iemand de vraag kan stellen. De eerste vraag is, uh, gelooft ze in uh, de nieuwe belastingen? Vindt ze ze billig? Officieel ja, ik vind ze billig. Maar het zijn toch wel steeds dezelfde mensen die uh, de, de belastingen moeten betalen. Dus uh, in hoeverre dat billig is. Ja, opmerkelijk detail, want het is radio, je kan het niet zien natuurlijk. Maar het gezicht spreekt eigenlijk boekdelen. Nee, ik sta niet achter deze belastingen. De glimlach kon eigenlijk niet duidelijker zijn. De tweede vraag die ik haar ga stellen is, denkt ze dat de Grieken die belastingen ook daadwerkelijk gaan betalen? Nee, wij kunnen in ieder geval de belasting innen. Uh, het wordt hoe langer hoe moeilijker voor de Griek om belastingen te betalen, want hij heeft het geld niet meer. Het zijn steeds dezelfde mensen die de belastingen moeten betalen. Het is de middenklasse en de lagere, armere klasse die moet betalen. Blijft natuurlijk de vraag, uh, als die belasting de voorbije jaren niet geïnd konden worden, waarom zouden die nu de komende jaren wel geëind kunnen worden. De voorbije jaren was het voornamelijk een zaak van het tweepartijenstelsel. Dus van zodra een nieuwe regering aan de macht kwam werden er nieuwe belastingsinspecteurs en ambtenaren in, in, in dienst genomen en alles moest weer van nul beginnen. Dus die konden niet verder gaan met zaken die voordien geopend waren. En de bedoeling nu met deze regering is om de ambtenaren onafhankelijk van dat twee-partijenstelsel aan te nemen. Dus als er binnenkort verkiezingen zijn en er komt een nieuwe partij aan het bewind, dan blijven de huidige ambtenaren in ieder geval op plaats. Nu, pittig detail natuurlijk. Ze zegt dit terwijl we in een ruim en luchtig bureau zitten. Met een bureau met twee telefoons op, grote stapels papier. Maar voor alle duidelijkheid, geen computer. In tussentijd ga ik een paar vragen stellen aan de mensen die er ook in het belastingskantoor binnen en buiten lopen. Um, do you believe in a new tax system? No, of course I do not. Uh, I don't want to pay these taxes because I do not think this is the solution to the problem of Greece. I think that that uh, the new taxes will make uh, poor people more poor, poorest and uh, rich. Richer. Hij gelooft niet in de hogere belastingen, maar waarom is hij dan hier? But then why are you here? I'm here because I have to pay a tax that I do not agree with is what can I do to pay this tax in several months? Hij is hier om dat hij een belasting niet wil betwisten, maar omdat hij een belasting niet kan betalen en hij wil ze in schijfjes betalen. 200 euro. And you can't pay that in one time. No, uh, not at the current time. We It was decided one month ago and uh, all Greek citizens have to pay this tax immediately in the next two months. Do you have a job? Yes, of course, of course. And can I ask you, how much do you earn? 900 euros per month, net. And it's full-time? Full-time, yeah. Een fulltime baan voor jongeren in het zogenaamde nieuwe Griekenland. Ze verdienen 900 euro en de extra belastingen... kunnen ze nu al niet meer betalen. Verslag van VRT-verslaggever Jens Fransen. Agressie tegen werknemers in de publieke sector verminderen. Dat was in 2007 het doel van het ministerie van Sociale Zaken. Dat lukte gedeeltelijk. Het aantal incidenten nam af... maar nog steeds heeft meer dan de helft van de werknemers te maken met agressie. Aan minister Donner de vraag is er wel genoeg gedaan. Ik denk dat er in ieder geval gedaan is... waarvan men constateerde dat moeten we doen. Uh, en dat heeft dus ook eerst langzaam, want in 2009 was het nog maar gezakt tot 65 procent. Het is dus sinds 2009 tot 2011 is het veel forser gezakt. Zo zie je dat de investeringen werken. Maar je zult langer hiermee door moeten gaan om het verder naar beneden te krijgen. Uiteindelijk moet je zeggen dat ja, het ideale zou zijn dat we überhaupt... Het hele verschijnsel niet meer hebben. Ik denk niet dat we dat kunnen halen. Derhalve is het eerste wat je moet doen. Vasthouden aan in ieder geval de drempel die we hadden. Zijn er enkele concrete maatregelen te nemen om het nog verder naar beneden te brengen? Nou, dat is een van de punten. Het is ook een kwestie van wat er is om dat breder te doen. Net zoals eigenlijk dit jaar nog weer een doorbraak bereikt is. Ook met het busvervoer om het tot voorwerp te maken ook van het CAO-overleg. De toepassing van camera's op veel bussen. De gesprekken zoals die hier plaatsgevonden hebben. Het zijn allemaal maatregelen die nu plaatsvinden. Dat betekent ook dat, als ik kijk naar het onderzoek... er één sector is waar... Het gestegen is zelfs. Eh, sociale, diensten. Diensten. sociale diensten. Dat is voor een deel moet je zeggen, ja, dat heeft ook te maken met de economische ontwikkeling, waardoor er veel meer mensen bij sociale diensten terechtkomen. Tegelijkertijd geeft het ook aan, daar zullen we toch diepgaander moeten kijken: van hoe kan ik het daar. Beheersen. Een van de middelen die genoemd wordt is uh, het doen van aangifte. Erg belangrijk, u hamert daar ook altijd op. Maar die aangifte zou bijvoorbeeld anoniem gedaan moeten kunnen worden... of bijvoorbeeld door een werknemer, bijvoorbeeld de gemeente Ede zoals hier. Is dat een idee? De, de, de, een werkgever. Een werkgever, ik, excuus. Nee, kijk, dat, de, en daar worden ook die mogelijkheden zijn er. Maar tegelijkertijd, een van de belangrijke dingen natuurlijk is... om tot vervolging te komen. En dat kan niet altijd alleen bij een anonieme aangifte. Anonieme aangifte zijn goed... ...om te wijzen, of een verschijnsel dat dat er is. Maar je hebt op een gegeven moment heb je nodig dat er eh, eh, wel, ja, iemand met klachten en kan getuigen. Nou, als dat kan door de werkgever, is dat ook een mogelijkheid. Dat Het Openbaar Ministerie zal dat ook bekijken hoe dat mogelijk is. Maar ik, nogmaals inderdaad, ik dankbaar dat u daar ook op wijst... Essentieel is bij al deze zaken niet erbij neerleggen, niet gaan zeggen van nou ja, het hoort erbij, eh, moet maar hebben. Nee, het bewijst gewoon dat je moet er bovenop zitten, er moet aangifte gedaan worden en ook mensen moeten zien dat het niet normaal is. Minister Donner vanmiddag tijdens een werkbezoek in Ede, waar hij onder meer een project bezorgd om agressie in bussen tegen te gaan. Pas anders sprak met hem.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 Denk dit jaar nou ook eens aan de dieren in de V-industrie. Help ze door ze één dag niet op te eten. Doe mee. Eet geen dieren op dierendag. <hulling> Kijk op wakkerdier.nl. Radio 1. Het NOS Journaal.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 en de bezuinigingen die het Rijk oplegt, staat in de begroting voor 2012. Op welke manier er extra bezuinigd gaat worden, is nog niet duidelijk. En dat zijn de hoofdpunten. Het weer. Makkelijk vroeg. Ja, Het weer begint langzaam maar zeker te veranderen met vandaag al wat meer bewolking. Het werd nog wel 20 graden in het noorden en 25 zelfs in het zuiden. Eh, wolkenvelden, afgewisseld met opklaringen, hebben we ook vanavond en vannacht. Lokaal kan het wat nevelig worden en de temperaturen dalen naar zo'n 13 graden. Morgen hebben we dan wat meer wolkenvelden nog dan vandaag, denk ik. En er is ook zelfs kans op een klein beetje lichte regenval. Zal zeker niet de hele dag gebeuren en de hoeveelheden zijn ook niet groot. Maar er kan wat vallen. Tussendoor af en toe een klein beetje zon en als de zon even schijnt is het ook maar zo weer 20 graden, vooral in het zuiden van het land. Er waait een wind uit het westen tot zuidwesten, die is matig tot vrij krachtig, kracht 3 tot 5. Woensdag verandert te weinig, maar daarna gaat de temperatuur stapsgewijs omlaag en wordt het gewoon ronduit wisselvallig herfstweer. Zaterdag moeten we het bijvoorbeeld maar doen met temperaturen van 12 graden, een stevige west-noordwestenwind en wisselvalligheid als gezegd. Gelukkig betekent dat ook af en toe een beetje zon. ABB Verkeersinformatie. Het is drukker dan gebruikelijk op maandag. Er staat 200 kilometer file in totaal. De meeste vertraging heeft het verkeer in de regio Amsterdam. De A6 van Jouwen en Meloort is nog steeds dicht tussen Oosterzee en Lemmer na een ongeluk met een vrachtwagen. Waarschijnlijk gaat de weg om 6 uur weer open. Verkeer richting Flevoland kan omrijden via Zwolle. Op de A9 Alkmaar richting Diemen is een vrachtwagen door de Middenberm gereden. Tussen knopend Badhoevedorp en knopend Holendrecht staat 11 kilometer file. De linkerrijstrook is daar dicht. Verkeer richting die men kan omrijden via de ring van Amsterdam, maar ook daar staat file. Op de A12 Utrecht richting Duitse grens staat een lange file tussen Afrit-Oosterbeek en 7 naar 19 kilometer. Met couriers bedraagd, Quickie. Ja, ik heb een spoetje van Amsterdam naar Breda. Is het spoed, spoed of spoed? Uh, dat laatste. Ow.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 Een onschuldig plaatje bij je blog of in je werkstuk kan leiden tot dreigementen van advocaten en duizenden euro's boete. En Kalgon zou verkalkte wasmachines voorkomen. Wij zoeken het uit. Vanavond om half negen in Radar bij de Tros op Nederland 1. Werken wordt nog leuker met supersnel internet. En nog leuker omdat het raadloos is. Met de gratis wifi-modem bij Office Basis van Ziggo Zakelijk. Bel 0800 0620.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 Wilt u ook zo laag mogelijke energiekosten? Ga naar nuom.nl/slash energieinkoop. Altijd nuom. Vier over half zes. Welkom in het Radio 1 journaal Wat te denken van deze afspraken: duurzame energie uit rioolwater? Tijdelijk windturbines plaatsen op ongebruikte stukken land. Of afgewerkt frituurvet als brandstof voor vliegtuigen. Het zijn enkele van de plannen van het kabinet om samen met milieuorganisaties en ondernemingen te komen tot een duurzame samenleving. Green deals worden ze genoemd. Groene afspraken. Vanmiddag zijn ze gepresenteerd in Den Haag. Pieter Boot, goedemiddag. Goedemiddag. U bent van het Planbureau voor de Leefomgeving. En dat adviseert het ministerie voor Infrastructuur en Milieu... op het gebied van ruimte, milieu en natuur. Zeg ik dat goed? Ja, we adviseren natuurlijk ook het ministerie van EL, ELNI... alle ministeries die op dit terrein actief zijn. Wat is uw favoriete duurzame deal die vanmiddag is gesloten? Nou... Als ik het goed begrepen heb, is er één dat um, eigenaren van um, de, mensen die samenwonen in een appartement en daar uh, zon, zonneinstallaties willen installeren. Dat die dat nu ook via de vereniging van eigenaren kunnen doen. En dat is natuurlijk een voordeel. Wanneer je met z'n allen één dak hebt en jij moet op de tweede verdieping, dan kan je die zon PV-installatie niet op je eigen dak zetten, want er zitten andere flats boven. En dat kan je dan nu samen doen. Als dat er echt in zit, vind ik dat een hele goede... omdat burgers daar echt iets van kunnen merken. Oh ja, een concreet resultaat van dit soort afspraken. Zijn er nog meer? Uh, nou, anderen zijn natuurlijk dat uh, waterbedrijven heel veel willen gaan doen. En er zijn er heel veel gericht op uh, biogas. Dus dat uh, boeren en waterbedrijven dus samen uh, schoon gas kunnen gaan produceren. En dat is natuurlijk voor Nederland een hele interessante. Omdat wij een land zijn met de beste gasvoorziening van heel Europa. En als dat kan vergroenen, heeft dat gas ook een echte toekomst. Maar hoe is dat, dat nu samengekomen in die Green Deal? Nou, het uh, staat natuurlijk al in het uh, regeerakkoord dat er zoiets moest uh, gebeuren. Het is op zichzelf natuurlijk wel veelzeggend dat het een jaar geduurd heeft om het tot stand te brengen. Um, dus dat betekent dat er heel goed nagedacht is over wat, uh, wat kan nou iets opleveren. Die zon-pv die ik noemde, daar zitten natuurlijk ook belastingaspecten aan. Dus ik denk dat de verschillende ministeries daar ook met elkaar hebben over moeten nadenken. En natuurlijk uh, in, uh, organisaties VNO, die hebben ook hun handtekening moeten zetten. Dus dat heeft even geduurd. En dat duurde een jaar, is dat te lang? Um, als de resultaten echt iets gaan opleveren, denk ik niet dat het te lang is. Maar dat moet natuurlijk nu de toekomst wijzen. Zijn die, zijn die resultaten gegarandeerd? Um, nou, de, de inzet is wel dat uh, de ministeries hebben gezegd... wij gaan uh, belemmerende regels uh, afschaffen... en we willen ook echt dat er iets voor terugkomt. Dus ze zijn echt wel van plan dat tot een soort prestatieafspraken uh, te maken... En, um, nou, en als dat werkt, is dat natuurlijk een prima aanpak. Hoe bedoelt u dat? Er moet wel wat terugkomen. Nou, dus men wil niet dat um, alleen maar het kabinet allerlei dingen doet... En dat vervolgens eh, bedrijven of burgers eh, zeggen... nou ja, fijn dat het nu zo geregeld is. En nu doen we maar de helft van wat we afgesproken hebben. Maar met andere woorden, er regeltjes en belastingregels zijn versoepeld... waardoor bedrijven makkelijker die investering kunnen doen... die ze dan wel moeten doorrekenen aan de consument... die daarvoor zou moeten kunnen profiteren. Ja, en u dat zegt, dat dat het doen, gevaar maar. bestaat dat dat voordeel... voor de consument, voor de burger, eh, wel eens achterwege zou kunnen blijven. Nou, dat heb ik niet gezegd. Maar ik denk dat, eh, stel bijvoorbeeld dat afgesproken is... er zijn ook veel afspraken met, met mede-overheden gemaakt, hè, dus dat sommige dingen voor hen makkelijker zijn. Uh, het kabinet wil natuurlijk dan ook echt dat die mede-overheden dan ook iets gaan doen... en niet op hun lauweren rusten. Maar het zijn, zo begrijp ik, vrijblijvende afspraken in die zin... dat bedrijven niet verplicht zijn om mee te werken. Dus als je dan een situatie krijgt dat sommige bedrijven dat vervolgens weigeren... kan de overheid deze bedrijven dan alsnog dwingen tot een duurzame deal... Nou, ik denk dat dat er een beetje van afhangt. Dat zal met bijvoorbeeld die waterbedrijven wel niet zo makkelijk zijn. Maar een aspect is ook dat ze afspraken gaan maken met de energiebedrijven dat die een uh, aandeel duurzame energie uh, gaan uh, opvoeren. En ik denk wel dat dat uiteindelijk in een uh, afdwingbare regeling uh, gegoten zal worden. Ja, die verplichting uh, is er, hè? Maar daar, daar zijn de bedrijven, de, de energiebedrijven, ook niet allemaal onverdeeld gelukkig in. Waarom is dat? Nou, het is om te beginnen is het een idee van de vereniging van bedrijven zelf. Dus Energie Nederland, dat is de vereniging van alle energiebedrijven in Nederland... die heeft al een tijdje geleden dit gepropageerd, dat het zo gaat werken. Um, dus in beginsel zijn ze ervoor, maar binnen die bedrijven zijn er natuurlijk verschillende accenten in belangen. De ene die kan wat makkelijker iets in kolencentrales erbij gooien aan biomassa. En de andere die moet echt windmolens neer gaan zetten. Ja, dat gaat natuurlijk niet in hetzelfde tempo. Dus die accentverschillen die zijn er wel. En daar, daar moet de overheid ook dwingend optreden? Uh, ik denk dat dat moet. Ik bedoel, als je naar dit systeem wil, dat je zegt... we gaan niet via subsidie duurzame energie bevorderen... maar we gaan dat via een verplichting doen... dan, uh, dan zal dat ook afdwingbaar moeten zijn. Er zijn maar dan een paar begrijp, begrijp ik toch één ding niet... als we het voorbeeld noemen van de windmolenparken. Gisteravond uh, hoorden we dat het kabinet stopt... met het aanleggen van windmolenparken op zee... omdat die te duur zijn. En dat terwijl Groot-Brittannië en Duitsland wel blijven investeren. Hoe is dat dan te rijmen met die Green Deal... die vanmiddag in Den Haag is afgesproken? Nou ja, kijk, um, het huidige kabinet die wil heel erg graag uh, duurzame energie op een zo goedkoop mogelijke manier bevorderen. En dan ga je dus kijken naar windmolens op land en, en die biogas. En windmolens op zee die zijn relatief veel duurder. En Engeland en Duitsland, die hebben er gewoon meer geld voor over. Hebt u en, dan, wilt u daarmee zeggen dat dit kabinet voor een dubbeltje op de eerste rang wil blijven zitten waar het aankomt op duurzaam uh, ondernemen? Nou, ik vind aan de ene kant dat het wel heel goed is dat je begint met het aan te pakken op manieren waar burgers en bedrijven snel baat bij hebben. Zodat iedereen daar dat voordeel bij heeft. Maar als je een lange termijn aanpak wil en, en echt die innovatie wil bevorderen, dan heb je ook de aspecten nodig die op langere termijn uh, baat hebben. En dat wordt nu een beetje verwaarloosd. Met andere woorden, dit kabinet zit met een dubbeltje, voor een dubbeltje op de eerste rang. Um, als niet hiernaast ook nog uh, de innovatie bevorderd wordt... zoals uh, Jeroen van der Veer in die topgebieden energie echt gedaan heeft... De voormalige Shellman. De voormalig En als ook niet geprobeerd wordt daar nog wat extra aandacht aan te geven... dan is het een beetje een dubbeltje op het eerste rij. Ja. Dus hoe groen is dit kabinet dan? Um, nou, ik zou denken met de, met de Green Deal, uh, nu hebben we het uh, half groen. Uh, en als die, uh, die topgebieden energie er ook echt nog met innovatie bij komen, dan is het echt een, uh, een mooi pakket. Maar dat duurt nog wel eventjes begrijp. Dat ik. duurt nog even. Pieter Boot, van het Planbureau voor de Leefomgeving, naar aanleiding van de Green Deals, die zijn afgesloten tussen overheid en bedrijven. Hartelijk dank. Het Nederlands elftal is weer neergestreken in Noordwijk... ter voorbereiding op de EK-kwalificatiewedstrijden... tegen Moldavië en tegen Zweden. Verslaggever Bas Stigeler zag dat niet alle internationals zich hebben gemeld. Maarten Stekelenburg, de keeper, die gaat zich vandaag niet in Noordwijk melden. Die heeft, zoals je weet, een uh, tijdje geleden met zijn club AS Roma... in de wedstrijd tegen Inter een tik tegen het hoofd gekregen. Is een tijdje geblesseerd geweest. Afgelopen week heeft hij contact gehad met Bert van Marwijk. en nou, Hij was weer aan het trainen in Rome en heeft tegen de bondscoach gezegd... ik ben weer fit, ik kan weer spelen. Vervolgens heeft hij getraind met Roma. Bleek dat hij toch weer wat last kreeg van die blessure. Een zwaar hoofd, zoals hij het zelf noemde. Toen heeft hij afgelopen weekend ook niet gespeeld met Roma. Eh, wel naar Nederland gekomen vandaag, maar ze hebben eigenlijk... uit een soort voorzorg nu gezegd, nou, laten we het eerst maar eens onderzoeken... En kijken wat er nou eigenlijk allemaal aan de hand is. Want daar moet je uiteraard geen risico's mee nemen. Dus die meldt zich wellicht later in de week nog bij het trainingskamp. Maar zeker is dat allerminst. Nou, Stekelenburg niet zeker. Dan Snyder is er niet bij. Heitiga Affolai ook niet bij. Robben weer wel van de vaart. En De Jong, die zijn allemaal terug. Dat wordt dan wel een steeds wisselende ploeg waar uh, Van Marwijk mee te maken heeft. Dat is toch lastig voor hem? Dat is zeker lastig, daar zal hij wel aan moeten wennen, want er zijn, uh, zo is wel de trend, steeds meer blessures, steeds pittigere blessures, ook bij spelers die jonger zijn. Vroeger zag je dat meer bij wat oudere spelers van zegt boven de 30, maar tegenwoordig komt dat eerder voor. Het programma is natuurlijk nog altijd veel te druk, spelers doen te veel, spelers uh, reizen veel, dat kost energie, krijgen te weinig tijd om te herstellen. Dus je ziet echt wel dat het een trend is dat er steeds meer mensen geblesseerd zijn. En daar zal de bondcoach wel moeten, uh, mee moeten leren leven. Want je zegt dat terecht, er zijn er nu drie, vier niet bij en drie anderen komen weer terug naar blessures. Maar als we volgende maand weer met elkaar praten, dan staan er weer andere namen ingevuld op die lijstjes. Dus hij zal ermee moeten leren leven, hoe vervelend het ook is. Maar het is misschien goed om eens een discussie op gang te brengen dat er toch echt eens wat gebeurt aan die te drukke voetbalkalender. En dat was Bas Tegeler. In gesprek met vanmiddag Jan van der Putten. How do you like that? The cooks. De eerste foto's over de dageraad van het heelal zijn binnen. Ze zijn opgevangen door de grootste telescoop ter wereld in Chili. We spreken zo met de Nederlandse directeur. Het weer Gerritsen bij de AWB. Hoe moeizaam is het op dit moment? Het is een stuk drukker dan normaal op maandag. Er staan 250 kilometer file in totaal. De meeste vertraging heeft de verkeer in de regio's Amsterdam en Utrecht. De langste files staan op de A9, Alkmaar richting Diemen. Tussen Knoopend Baddoeverdorp en Knoopend Holendrecht. 10 kilometer na een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. En veel Duitse toeristen zijn weer op weg naar huis na een lang weekend in Nederland. Op de A12 Utrecht richting de Duitse grens veroorzaakt de lange file. Tussen Afrit Oosterbeek en 7 naar 19 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Tim Overdijk. We gaan op zoek naar de geboorte van het heelal. Wetenschappers zijn er al jaren mee bezig en nu ook vanuit Chili. Daar is een supertelescoop in gebruik genomen en de eerste foto's zijn binnen. Directeur van dit alles, Thijs de Grauw. Goeiedag. Goeiedag. Leg u eerst eens even uit hoe een Nederlander in Chili naar de geboorte van het heelal gaat zoeken. Uh, ja, in Chili wordt een, uh, een grote telescoop gebouwd, de grootste op het moment... Dat is een samenwerking uh, met uh, Japan, uh, Noord-Amerika en Europa. En uh, wij hebben die telescoop nog niet klaar, maar we kunnen al beginnen met waarnemingen. Uh, we beginnen met ongeveer een kwart van de antennes die uh, daar ge gebouwd uh, gaan worden. En dat uh, is dus vooral een belangrijk moment, want we gaan nu starten met. Uh, met waarnemingen die uiteindelijk zullen leiden dat we kunnen kijken naar, uh, naar het hele het vroege heelal. En vooral ook naar uh, ster- en planeetvorming. Dat uh, is een tweede onderwerp wat we heel belangrijk vinden. Maar dat is voorlopig nog even toekomstmuziek. De eerste foto's, heb ik begrepen, zijn binnengekomen. Zijn ze gelukt? Uh, nou, je praat over foto's. De eerste gegevens zijn binnengekomen die, waaruit we dan de foto kunnen samenstellen. En hoe dus zien die eruit? Concept, uh, uh, nou, de gegevens, die zien er goed uit. Die geven uh, ons uh, uh, hoop dat we binnen een, uh, een aantal dagen de eerste plaatjes kunnen maken. En hoe gaan die eerste plaatjes eruit zien? Want ik heb even stiekem gekeken op de website van de BBC. En dan zie ik een foto die wordt toegeschreven aan uw uh, antennes, uw telescoop. En dan zie ik, ja, misschien zouden we het zelf kunnen beschrijven. Nou, ja, u, u, u ziet uh, verschillende kleuren die aangeven de, de sterkte van de straling die uit de verschillende gebieden komen. Ik weet niet welk plaatje u ogen hebt. Ik zie, maar ja, het, het lijkt een beetje op uh, wat, wat, wat rood, geel, paars, witte vlekjes ja, eigenlijk. Ja. Ik, ik kan er eigenlijk weinig wijs ja, van maken. Vertelt u mij wat ik zie dan. Ja, nou, dat is, dat is, uh, dat, dat, dat kan ik heel goed begrijpen. Het is namelijk zo dat u, uh, die verschillende kleuren zijn, de verschillende... Uh, frequenties die wij uh, ontvangen vanuit het heelal. En die, uh, die, die, die, ge die geven ons uh, inzicht in de temperatuur van het, uh, van het gebied en, en de, de dichtheden. En je uh, moet goed begrijpen dat we niet zomaar ergens kijken. We, we worden dus geleid door uh, foto's die met, bijvoorbeeld met de Hubble-telescoop zijn genomen. In de ruimte. En en, en dus uit die vergelijkingen kunnen we dus zien waar we precies naar kijken. En dan uh, met behulp van die uh, nieuwe ALMA-antennes kunnen we bepalen... kunnen we nieuwe gegevens bepalen over, uh, over dat gebied waar, uh, waar we dus naar kijken. Want wat, wat vertellen deze gegevens u? Want het is natuurlijk de speurtocht naar het ontstaan van het heelal. De kosmische dageraad zoals wordt gezegd. Ja. Uh, nou, het is zo dat... Dat de ALMA-telescoop met, uh, met het golflengtegebied waar dat werkt, uh, die kijkt vooral naar het, het koude en, en, en koele heelal. En dat is het heelal waar, uh, waar we dus niet alleen dus de, de na, het nagroeien van de oerknal zien, maar we kijken ook naar de tijden dat de eerste sterren werden gevormd. En uh, dat, dat, is, uh, dat is heel interessant, want de eerste stervorming die uh, leverde later, nadat de sterren geëxplodeerd waren, leefde dat het nieuwe materiaal waaruit weer nieuwe sterren zijn gevormd. En waar bijvoorbeeld ook onze zon is uitgevoerd. En die dus vergevens het... vertellen ons dan precies hoe het universum is ontstaan. Is dat zeg maar de heilige graal voor mensen zoals u die met een telescoop honderden miljoenen jaren uh, terugkijken in de, in de geschiedenis? Nee, het, het, het zegt niet precies hoe het universum is ontstaan, maar het zegt uh, hoe het universum is geëvolueerd. Dat is uh, een van de belangrijkste doelstellingen van de Almatelasko. De evolutie. Volgens mij gaan we later deze week een afspraak met u maken... meneer de Graal in Chili. Want u vertelde dat de eerste foto's weliswaar binnen zijn... maar dat de echte gegevens pas een verhaal gaan vertellen... als jullie daar een paar dagen over bestudeerd hebben. Ik dank u vast ja. bij het uh, toelichten van deze eerste foto's... vanuit Chili, meneer de Graal. Graag gedaan. Dag. De moeder van Anne Frank, Edith wordt in het dagboek van haar dochter niet bepaald positief afgeschilderd. Ze had vaak ruzie met haar dochter. Anne zette zich tegen haar moeder af. In het Anne-Frank-huis is vanmiddag een kleine tentoonstelling hierover geopend... die inderdaad een heel ander licht op Edith Frank werpt. Trudy Vrijswijk was bij de opening. De moeder van Anne-Frank... Ja, die kennen we eigenlijk alleen maar als een beetje een chagrijnig mens. Ze wordt niet erg vleiend beschreven door Anne. Mevrouw Da Silva, u hebt de tentoonstelling samengesteld... En nu laat ze een andere mevrouw zien. Ja, wij laten uh, een Edith zien vanaf, uh, vanaf ongeveer 12, 13, 14 jaar oud. En dan zie je een Edith die een erg gelukkig en blij meisje is. Ja, uh, u hebt hier ook wat filmpjes van mensen die het gezin toen meemaakten. Uh, op het Merwedeplein woonden ze toen nog. Dan concludeer ik eigenlijk dat er spanning was tussen Anne en haar moeder. Maar niet tussen Margot en de moeder. Nee, dat klopt. Is um... dat ken ik iets mis met die twee of zo? Ja, wat zal er nou toch mis zijn tussen die twee? Nou, ik denk dat Anne en of uh, uh, Edith en Margot leken veel meer op elkaar. Waar alle, allebei erg gesloten, erg introverte karakters. hadden ze, lieten weinig los. Anne is iemand die heel erg extrovert was. Die maakte van de hart geen moordkauw. Zei alles wat er op de lippen kwam. En uh, ik denk dat Margot, in tegenstelling tot Anne, haar moeder beter begreep. Ja, en dan vraag je je af hoe dat nou was met Edith en haar dochters. En dan kom je Toosje Kupers tegen, een buurmeisje toen dat tijd. Wat was Edith voor een vrouw? Ze was fantastisch. Ze was een enige moeder. Heel erg druk altijd en heel erg bezorgd. Hoe kan dat dan dat Anne zo lelijk over haar doet? Als je, als je het leest wat Anne over haar schrijft, dan lijkt het echt een naar mens. Ja, ja. Dat, dat staat iedereen verbaasd over. Ik weet het ook niet. Waarom dat zij uh, zo lelijk deed? Want het was duidelijk, zetten ze zich af hè, tegen de moeder. Maar ja, dat, dat zeg ik, dat weet ik niet. Ik heb het niet zo ervaren. Ze was altijd heel erg vriendelijk en heel erg lief. Voor mij ook. En uh, ja, was altijd welkom als ik daar aanbelde. En uh, voor, voor Anne. En dan was het, kom gauw boven. En, uh, nou. Was ze anders tegen Margot dan tegen Anne? Nee, Margot was anders tegen haar. Hè? En ik denk dat dat dan uh, ja, weer een is. Hè? Uh, Anne, Anne was gewoon moeilijk. Maar ook tegenover ons, hoor. Tegenover de vriendinnetjes ook. Want uh, wij speelden veel buiten met elkaar... En het was al, dan waren wij al bezig met touwtjes springen of met, met ballen of zo. En dan kwam Anne, oh jee, daar heb je Anne. Was het dan soms. Echt waar, hoor. Dat is, dat is nou misschien lelijk voor mij om dat te zeggen. maar uh, Want ik kom goed met de weg. En als ze wel eens een keer zo praatjes had of zo... dan zeiden ze, ja, zeg, wacht even jij, hè. Je komt net erbij en uh, dan ging ze al de zaak regelen. Nou ja, dat viel natuurlijk bij ons ook niet in de smaak. <laughs> dus uh, ja, en mijn moeder die had wel eens zo van... Uh, ja, Anne, die... Ja, Anne moet, moet niet zo lelijk doen, zei ze dan wel. Dan zei ik van, ja, lelijk doen... Uh, uh, en zo is het nou eenmaal. En dat, en, en dat zegt ze en dat doet ze. En, en ze, ze vond er ook geen, geen doekjes om. Moeilijk, maar voor de andere mensen, voor deze mensen hier... is het heel moeilijk om dat waarschijnlijk te begrijpen. Maar, eh, dat zeg ik, hoe ouder of je zelf wordt... hoe meer of je de mensen ook gaat plaatsen. En dat is met Otto precies hetzelfde. Hij was geweldig goed voor iedereen en voor de kinderen... En, nou, en als hij je zag, dan zag hij al zijn arm en, en dan drukte hij zich tegen je aan. En uh, ja, ik ruik hem nog, bewijs van spreken. Het klinkt misschien raar, maar... Dus het meisje Anne was gewoon moeilijk voor moeders met puberende dochters. Ook wel eens prettig om te horen. Toosje Buitenman-Kupers was dat. De vriendin van Anne Frank. Het NOS Radio en journaal Media Overzicht. Met Eerbouw Jong. Het mandaat voor Kunduz knelt, dat schrijft NRC Handelsblad... over de Nederlandse politiemissie in Afghanistan. Het goede nieuws is dat de eerste Nederlandse basiscursus... zaterdag is begonnen. De cursus moet agenten opleiden tot politiemannen... die hun land een betere dienst bewijzen... dan hun corrupte en gewelddadige collega's. Maar het mandaat waarmee de Nederlandse regering... militairen naar Kunduz heeft gestuurd... botst met de realiteit in de Noord-Afghaanse provincie. De opdracht om alleen agenten op te leiden... die niet mogen worden ingezet bij gevechtsoperaties... heeft toegeleid dat de Nederlandse marechaussés geen leden van de grenspolitie mogen opleiden. Het opleidingscentrum in Kunduz heeft met moeite een klas kunnen samenstellen... met agenten die aan het Nederlandse profiel voldoen. Resultaat? Maar twee van de twintig meegestuurde marechaussees... komen toe aan het daadwerkelijk opleiden van de agenten, schrijft de NRC. Veel van de andere Nederlanders moeten verplicht duimen draaien... tot hun missie in Kunduz erop zit. Het Duitse opinieblad Der Spiegel schrijft over de vriendschap... tussen twee autoritaire regimes, Iran en Wit-Rusland. De Wit-Russische leider Lukashenko en de Iraanse president Ahmed staan op een foto op de website in een innige omhelzing. Lukashenko is erg blij, want Iran heeft zijn land een lening van 300 miljoen euro toegezegd. De spiegel schrijft dat het Oost-Europese land zo goed als bankroet is. Lukashenko moet volgens economen voor het einde van het jaar 3 miljard euro vinden om een deel van de schulden af te betalen. Eerder leende Wit-Rusland een miljard van Rusland en een van China en daarnaast is het IMF om een lening van 7 miljard dollar gevraagd. En waarom zit Wit-Rusland zo om geld verlegen? Onder meer door de verkiezingscampagne van Lukashenko. Eind vorig jaar verhoogde hij onder meer de ambtenaren salarissen... kennelijk om extra stemmen binnen te halen. Verder is de witte Russische roebel flink gedevalueerd. De Belgische formateur Elio Di Rupo is weer gestart met een rondje pendeldiplomatie tussen de Vlaamse en Franstalige partijen. Ze praten opnieuw over de splitsing van het bekende arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde. Dat schrijft de VRT in het volgende hoofdstuk van het nog lang niet afgelopen verhaal over de formatie van het Belgische kabinet. Di Rupo hoopt de komende avond of nacht een akkoord te sluiten. Maar de Vlamingen en de Franstaligen hebben nog steeds een aantal meningsverschillen. vrt verslaggever Goedele de Vrooy noemt er een paar. De Franstaligen willen automatisch in heel Halle-Vilvoorde voor een Franstalige rechtbank kunnen komen, ook in burgerlijke zaken zoals echtscheidingen bijvoorbeeld. De Vlamingen willen niet dat dat een automatisme is, want dat zou een uitzonderingsregel zijn voor Halle-Vilvoorde. En tweede knelpunt is, de Franstaligen willen Franstalige onderzoeksmagistraten bij dat nieuwe Vlaamse parket in Halle-Vilvoorde. En ja, als je dat toestaat, dan is er van een echte splitsing natuurlijk geen sprake. Ik ben zeer benieuwd om te zien of ze daar vanavond uitgraakt. Ondanks onze toenemende zuinigheid met energie zijn we de afgelopen jaren steeds meer gaan gebruiken. En dat is nieuws van de BBC. We hebben energiezuinige lampen, we isoleren ons huis, maar we hebben ook steeds meer elektronische gadgets. Zuinige wasmachines en ijskasten, maar ook steeds meer computers, telefoons, en p3-spelers enzovoorts. If you're not careful, I mean you can just be unaware. And met als resultaat dat we volgens de BBC meer energie verbruiken dan vijf jaar geleden. Ik hoop dat de kinderen meeluisteren. Dankjewel, Heerwaard. Ja, graag gedaan. Tot na zes uur. Gaan we door. Morgen om zeven uur. En is dat voor jongen nou, eigenlijk? Ja. Sonja Baden. Ja. Maar de bedoeling is dan dat je nadenkt over... Luister naar kunststof. Morgen van zeven tot acht. Sonja Baden.